6 uur. Het nos journaal Ewout de Jong. Goedenavond. Minder Amerikaanse hulp voor het leger Pakistan. Doden na discotheekruzie in Overijssel. En veel uitvallers in de tour na een valpartij. Het weer vanavond droog en flinke opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen volop zon. Het wordt 20 graden aan zee. En in Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. Dinsdag nog een paar graden warmer. Vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe. De Verenigde Staten willen de militaire hulp aan Pakistan drastisch beperken. Het gaat om een verlaging van zo'n 800 miljoen dollar... en dat is naar verluid een derde van de totale hulp aan het Pakistanse leger. Jacqueline Ekman in Washington. Uh, waarom komen de Verenigde Staten nu met zo'n maatregel? Ja, de relatie tussen beide landen was al niet al te best. En het feit bijvoorbeeld dat Bin Laden zich jarenlang heeft kunnen schuilhouden in Pakistan... en in combinatie met een aantal diplomatieke kwesties... Uh, vinden de Verenigde Staten het nu tijd om te kijken... ...naar de relatie en voorlopig even de financiële steun aan het, aan het Pakistanse leger uh, terug te draaien. Ja, het, het is niet bekend uh, waarom het precies is gebeurd... ...maar ja, die relatie, je zei het al tussen de twee landen, dat, uh, dat is al niet goed... ...en dat zal nu nog wel een stukje slechter worden, denk ik, hè? Ja, het is ingewikkeld. Het uh, zei een woordvoerder van dit Huis ook al... Um, het, is, uh, ...het is aan de ene kant is Pakistan van de Verenigde Staten een belangrijke partner... ...in de strijd tegen terroristen... Maar uh, ja, de relatie is de afgelopen maanden wel aanzienlijk uh, bekold. in Pakistan bestaat er ook veel woede over de eenzijdige Amerikaanse operatie... waarbij Bin Laden werd uh, gedood. Vorige week nog beschuldigde Amerikaanse militaire stafchef Mannen... Pakistan nog van een journalist hebben ontvoerd en uh, doodgemarteld. Oké. Okay. Dan laten we het bij Jacqueline Ekman in Washington. Later komt er wellicht meer over bekend. Bij uitgaansgeweld is vannacht een dode gevallen. In een discotheek in het Overijsselse Reizen kreeg een bezoeker van 20 ruzie met een groepje mannen. Hij overleed in het ziekenhuis. Rosita De Vries, woordvoerder van de politie Twente. Het enige wat we weten is uh, dat de uh, medewerker van de uitgaansgelegenheid. de 20-jarige heeft gevonden. Uh, in kritieke toestand. nadat er ruzie was geweest. En uh, hij heeft uh, in bo Opost eerste hulp verleend en ons gebeld. Wij hebben um, vijf uh, mannen aangehouden waarvan we vermoeden dat zij betrokken zijn geweest uh, bij de ruzie met de twintigjarige. U bent getuige aan het horen. Is, niet, is het verder ook niet bekend waarover die mannen ruzie kregen? Nee, helemaal nog niet. En dat is ook de reden waarom wij nog heel graag bezoekers uh, willen spreken. We hopen dat bezoekers uh, meer informatie kunnen geven en misschien kunnen vertellen wat de aanleiding is geweest. Hm. Nog iets over die ruzie uh, zelf. De, de vechtpartij was in een in discotheek Lucky. Dat is een begrip in het oosten van het land. Een hele bekende uitgaansgelegenheid. Hebben beveiligingsmedewerkers of andere medewerkers nog kunnen ingrijpen? Of was het al gebeurd voordat uh, ze er erg in hadden? Ja, het is een, een vrij uh, drukke discotheek. Uh, het wordt goed bezocht. En ja, een, een grote het is geen grote vechtpartij geweest. Dat wil ik dan ook wel weer, uh, weer leggen. Het is gewoon een ruzietje geweest waarbij de een de ander heeft geslagen... En, en ja, in zo'n volle discotheek kunnen natuurlijk die beveiligingsmezenwerkers niet alles uh, zien. En we gaan naar uh, de Tour de France. Er waren diverse uh, valpartijen en Johnny Hoogerland, een van de slachtoffers, is zojuist gefinisht. Uh, Gio Lippens, hoe erg is die eraan toe? Nou, het zag er niet echt prettig uit hoor, wat er gebeurt. Hij wordt nu ook afgevoerd, daar ongelooflijk allemaal journalisten, cameraploegen, beveiligers om hem heen. Hij is dus vol in dat prikkeldraad gereden door die onvoorstelbaar stomme actie van die gastenwagen van de Franse televisie. En uh, hij zal zometeen toch echt wel behandeld gaan worden. Maar ja, hij wordt ook afgevoerd omdat hij straks nog even het podium op moet om de bolletjestrui in ontvangst te nemen. Want die heeft hij vandaag dan toch wel uh, veroverd. Hij kwam binnen op uh, een dikke 17 minuten van de winnaar van de etappe de man van Rabobank, Luis Leon Flet, uh, Sanchez. Terwijl ik nu kijk naar het stralende gezicht. hoor, voor het eerst deze tour van Robert Geesink. Robert Geesink staat op het podium omdat hij een nieuwe witte trui in ontvangst mag nemen. En dit is de Robert Geesink zoals we hem toch graag weer zien. Krijgt een handje van Bernard Hinault. En uh, ziet er toch weer een stuk beter uit dan gisteren toen hij echt helemaal, helemaal stuk over de finish kwam in uh, Superbest. Maar goed, Johnny Hogeland dus over de finish. Samen met gewoon Antonio Fletcher, de andere man die betrokken was bij die ontzettend stomme valpartij. En zij kwamen in een groepje binnen hier, zijn ruim binnen de tijd. Want ze mochten iets van 29 minuten en 27 seconden mochten ze verspelen. Dus is Hoogerland binnen de tijd binnengekomen. Maar dit heeft nog een staartje. Want ik kwam zojuist hier achter de commentaarpositie, kwam ik uh, uh, Christian Prudom tegen de Tourbaas. En die was daar in discussie met een aantal juryleden. En dat gezicht dat stond op onweer. Er wordt absoluut nagepraat hier over wat... Dat er verder nog moet gebeuren. En er moet iets gebeuren, dat is duidelijk... want het is veel te onveilig voor de renners in de koers. Mediamagnaat Rupert Murdoch is in Engeland aangekomen... op de dag dat het zondagsblad News of the World... voor de laatste keer verscheen. Aangenomen wordt dat Murdoch de overname van BSkyB... de moedersmaatschappij van Sky News wil veiligstellen. Maar Labour-leider Miliband wil in het lagerhuis voorstellen... de overname uit te stellen... tot het onderzoek naar het afluisterschandaal is afgerond.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 In Afghanistan zijn alle Nederlandse militairen en agenten aangekomen voor de politietrainingsmissie in Kunduz. Vandaag kwamen de laatste militairen aan, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. In totaal zijn er 545 mensen uitgezonden. Duitse eenheden in het gebied zorgen voor bescherming. De Nederlanders gaan Afghaanse agenten trainen en opleiden. De politietrainingsmissie in Kunduz duurt drie jaar. Dit is het NOS Journaal Het Ewoud de Jong.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 Niet alleen voor de Verenigde Staten, maar voor de hele globale economie. Want de Verenigde Staten is zo'n grote player en zodat andere landen. En vanavond spreekt president Obama met de verschillende partijleiders opnieuw over een oplossing. Die is door de grote politieke meningsverschillen nog niet in zicht. In de Brabantse plaats Grave hebben twee tienermeisjes een blinde man van 76 met geweld overvallen. Hij werd op straat aangesproken door de twee. Eerst vroegen ze de weg, maar al gauw pakten ze hem vast en probeerden met geweld zijn tas af te pakken. Bij de beroving drukte een van de tieners een brandende sigarettenpeuk in het gezicht van de blinde man. De 76-jarige man riep om hulp en toen er een auto stopte gingen de twee tieners er zonder van vandoor. De politie is op zoek naar getuigen en zegt dat de verdachten 15 of 16 jaar oud zijn.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 En een treinongeluk in het noorden van India heeft aan zeker 30 mensen het leven gekost. Zo'n 100 mensen raakten gewond. De trein was op weg naar de voet van het Himalaya-gebergte en ontspoorde in de deelstaat Uttar Pradesh. Een rijtuig raakte los en andere rijtuigen schoven in elkaar. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig mensen uit de treinstellen te bevrijden. De kwaliteit van het zwemwater in Europa, en ook in Nederland, die gaat achteruit. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Milieucommissie. In heel Europa sprongen daarom vandaag om drie uur mensen in het water om aandacht te vragen voor schoon water. In Nederland werd dat georganiseerd door de Unie van Waterschappen, voorzitter Peter Glas. U hoort een reportage van Trudy van Rijswijk vanaf de Langspier in Bokstel. Hey! Meneer Glas, ik dacht altijd dat het prima ging met ons oppervlaktewater. Maar dat is weer het begrijp ik. Nou, meer dan 90% van onze zwemwater in Nederland... en dat wordt regelmatig gecontroleerd, voldoet aan alle normen die daarvoor zijn. Dan kan je altijd veilig zwemmen. Maar helaas zijn er ook altijd nog wel weer wat water, wat plassen, vennen, meren en in de rivieren. Waar het op een bepaald moment de kwaliteit niet goed is. Dan geven we daar ook kennis van, zodat mensen daar rekening mee kunnen houden. Maar in het officiële rapport staat dat de helft van het zwemwater niet goed van kwaliteit is. Het is redelijk, maar niet goed. We hebben wel wat zorg. Uh, namelijk uh, als je 2009, 10 en dit jaar met elkaar vergelijkt... lijkt het wel alsof het wat minder is op deze tijd uh, van het jaar. En hoe komt dat dan? Ja, dat kan dus ook te maken hebben... Uh, met de weersomstandigheden. Dit jaar hebben we een heel uh, warm uh, voorjaar gehad. Het was ook heel droog. En dan konden er uh, ja, bepaalde algen gaan groeien. Blauw worden die wel genoemd. Dat zijn eigenlijk bacteriën. En die veroorzaken irritatie en darmklachten. En dat is dit jaar eigenlijk ja, twee keer zoveel in het gebied hier waar we zijn in Midden-Brabant als vorig jaar bijvoorbeeld? Twee keer zoveel, dat is veel. 31, Brabant breed, waar blauw blauwhaller voorkomt. Maar daar zijn er twee van die ook officieel zwemwater zijn. Hè? Niet alle water is bedoeld om in te gaan zwemmen. Je zou zeggen, we moeten dat in de gaten houden... en we maken een plan over hoe het nu verder moet. Gebeurt dat ook? Alle landen hebben zich verplicht, dus ook Nederland... Om uh, in de komende jaren die kwaliteit te verbeteren. Dat kost eerlijk gezegd ook miljarden. Dat is een dure grap inderdaad. Zo, jullie hebben net meegedaan aan de Big Jump. Ja. Wisten jullie dat, dat, we, dat er zoveel vies water is hier in Nederland? Nee, niet echt. Nee, maar het idee dat, hier, dat er nou in heel Europa net om drie uur springt iedereen in het water... Ja, ja. Vinden jullie dat nuttig? Of? Nee. Ja, ja vooral wanneer heeft hij het heeft verteld. Nou, dat ik vind het heel nuttig. Ik is nuttig. evenement dat we eigenlijk heel Nederland wel mee zouden doen. Sport.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 Fletcher en Hogeland konden de etappen gehavend vervolgen. U hoorde Gio Lippens, die spreken we nu ook. Uh, Gio, Hogeland is inmiddels gefinished en zag er niet lekker uit zijn net. Heeft hij nog wat tegen je gezegd? Nee, nee, nee, nee. Wij zitten hier hoog en droog op een commentaarpositie. En Johnny Hogeland rijdt beneden langs. En die wordt meteen achter het podium gesleept. Waar hij zo meteen gehuldigd gaat worden. In ieder geval voor de bolletjesstruik. Want die heeft hij wel verdiend. Ja, de etappe zelf was een etappe met een vroege kopgroep. Sanchez, Fletcher, Terpstra, Kazar, Verclair en Hogeland. Uiteindelijk bleven Sanchez, Kazar en Verclair over. En die hebben de etappe overwinning gesprint. Overwinning voor de Rabobankrenner Luis Leon Sanchez. Zijn de derde etappe overwinning alweer in zijn carrière. Voor Kazar, voor Veukler. Gilbert wint de sprint van de achtervolgers. De gele trui gaat over naar Thomas Veukler. Dat is dus de nieuwe trotse leider in de Tour. En morgen, iedereen zal er blij mee zijn. Want we hebben ook nog flinke valpartijen gehad. Fino Koerov uit koers. Jurgen van den Broek uit koers. Het zijn belangrijke namen die weg zijn gevallen. De mannen zijn blij dat ze morgen kunnen gaan rusten. Ja, eerder op de dag werd het peloton al opgeschrikt door een grote valpartij. Met een prominent slachtoffer. En Vino Kurov, zien we die ook nog. Want de man van Astana die daar overeind geholpen wordt is toevallig net een man met een regenjasje aan. We kunnen niet zien wat daar gebeurt. Maar daar staan er drie of vier man bij. Ja dat moet toch haast wel. Vino Kurov zijn kleuden in ieder geval die daar ook bij ligt. En Vino Kurov, die is daar ook gevallen. Wat een chaos daar. En dan bleek nog een kopman gesneuveld te zijn om in Gafarma troef Jurgen van der Broek moest opgeven. De schade bleek groot te zijn. Vinokourov heeft een gebroken dijbeen. Van der Broek houdt een gebroken schouderblad over aan de val. Wout Poels was de eerste Nederlander die op moest geven. Hij kwam gisteren maar ten nauw het tijd binnen. En bleek vandaag onvoldoende hersteld te zijn van een buikgriep. We trokken gelijk redelijk uh, hard. En, uh... Ja, ik heb al twee dagen heel weinig gegeten, uh, over moeten geven, diarree. Dus uh, ja, dat is ook niet echt uh, al te best uh, als je de Tour rijdt. de hoofdpunten van het nieuws. Minder Amerikaanse hulp voor het leger van Pakistan. Een doden na een discotheekruzie in Overijssel. En veel uitvallers in Tour, naar valpartij. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met instituut Itzerda.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 Vanavond in KRO Brandpunt, de beerput van de Britse schandaalpers. Een medewerker van News of the World doet een boekje op over de omstreden afluisterpraktijken. Dat en meer, vanavond om kwart over tien in KRO Brandpunt. Spaar en maak kans om als VIP naar de finish van de Tour te gaan. Ga naar rabobank.nl slash touractie.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 Ja, beste mensen, het is weer zover. Welkom bij die gulle bron vol onverklaarbare geneugten. Instituut Itzerda. Balsem voor de oren, pleister op de ziel. Dus ik zeg, hou op met pielen. Hier is Pieter van de Wielen. Goedenavond luisteraars en welkom in het instituut Itserda. U zit waarschijnlijk met uw hoofd al ergens op een vakantiebestemming. Dat geldt voor een groot deel van de inwoners van dit land in deze tijd van het jaar. En dus gaan wij stilstaan bij het thema werk. In het instituut hebben we vandaag een gast. Joost Veldman. hartelijk welkom. Met u gaan we het hebben over droombanen. U bent op zoek naar een droombaan. Hoeveel banen heeft u al uh, uitgecheckt dit jaar? 37. 37, dat is een mooi getal. 37 banen. Daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. We gaan het hebben over handwerk, machinaal werk. En we gaan uh, mensen horen die vol trots vertellen over beroepen... waar anderen misschien de neus voor op zouden halen. Marten Minkema, onze medewerker buitendienst... die neemt zijn werk trouwens ontzettend serieus. En hij ging dus ook op pad met vakidioten in de stinkende buitenlucht. Stef Pietersen, mag je het meerinnen? Ja, dat mag je herinneren? Met drie, met drie op, op de wagen. Ja, één chauffeur, twee beladers. En, ja. en dan gaan we met z'n door de hele wijk heen. Dus, uh, Nieuwmarkt staan we. En het gaat over de zak, de vuilniszak. Zeg, hoe gaat het nou? Dus uh, je pakt hem zo met tussen duim en wijsvinger bijna? Ja, zo is het ook. Je pakt hem tussen duim en wijsvinger, pak je hem op en uh, werp je hem naar binnen toe. Dus niet met, en, niet met de hele hand? Niet met de hele hand. Waarom niet? Nou, omdat... Daarnaast heb je, je je ringvinger en je pinkvinger, dan kun je er nog één mee op pakken. Dus je kan in principe als ze licht zijn, dan kun je gewoon vier mee pakken in één keer. Zowel mijn links als met rechts pak ik er gewoon twee mee dan. Maar dat zie ik nergens gebeuren. Zeg maar met nou, twee handen, twee zakken. Nou, dat klopt, omdat we nu vrij dicht bij de pluk zijn. Bij de pluk? De bij pluk. De pluk. Zo heet dat dan. Bij de pluk zijn. Uh, de auto staat er vrij dichtbij, dus we kunnen hem er zo inwerpen. En dan kost het weer te veel tijd om in iedere hand twee mee te pakken. maar je ziet er twee je ziet er staan bij de pluk. En je staat links van de pluk, en je staat rechts van de pluk. En uh, zo werken ze naar elkaar toe. Heeft dat een beetje gemeen met, uh, ja, met de Oosterse vechtsport? Hè? Dat je dus gebruik moet maken van de kracht van de ander. Of de kracht van de... Van de... Want ik zie al hoe je die, die zak erop gooit. Dat je dus je geeft mee. Je geeft mee. Ja, dat klopt ook. He? Je geeft ook mee. Je, je, moet... ge, je gebruikt het gewicht van de zak op dat moment ja. om te gooien. Ja. Dus je geeft in principe geeft je een klaar in de slinger en de zak doet de rest. Maar dat is, de, dat is de hele techniek eigenlijk, als het ware. tien ja, nou, nou... meter, 10 meter je collega. Ja, dat klopt. Zijn felse uh, mannen ook goed in, uh, in, uh, in de balsporten? Want uh, je, je weet precies te mikken. Ja, je weet precies te mikken, dat klopt ook. Ja, zijn er uh, legendarische zakkengooiers, onder de collega's, die je echt van 20 meter kunnen gooien? Ja, die zijn er wel, ja. ja? Maar uh, die krijgen uh, na een jaar of acht à tien jaar, dan uh, liggen ze echt in de kruikers en dan zijn ze opgewogen. Dus dat moet je gewoon niet doen? Hè? Dus je moet het eigenlijk gewoon niet doen, die nee. Die gooien over auto's heen, die gooien over alles zijn wat, uh, wat langskomt. Ja. En dan, uh, ja. dan uh, komen ze op een gegeven moment als uh, pleinwachter ergens te zitten. Oh, en, zoals wat? Als wat? Als pleinwachter, in een speeltuintje ja. of zo. Omdat of. Ja. ze gewoon helemaal op zijn, Zij zijn helemaal versleten. Kijk, en ik doe het na zes jaar en ik doe het uh, altijd op mijn eigen tempo, op eigen manier, en uh, tenminste wel op de goede manier. En probeer het zo lang mogelijk vol te houden op zo'n manier. Je gaat gewoon door je knieën heen, je pakt het op. En, uh, ik zie aan uw collega dat hij uh, af en toe uh, ook het uh, gewicht proeft. Hè? Je proeft het gewicht. Ja, dat klopt ook. En dan zo van heel even checken? Ja, dat klopt ook. Maar dat gaat in een bepaalde tempo, gaat het, normaal gesproken. Het is dus nu maandagochtend. ochtend. gaat het in een bepaalde tempo dat je het eigenlijk nooit ziet ook. Dus je, dus je voelt en je ziet al wat een zak weegt eigenlijk als het ware. Je voelt gewoon bij En heb je nog ineens geteeld eigenlijk? Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Maar hoe kan dat nou? Hoe doe je dat? Ja, dat, is, dat is een klein stukje ervaring... Je pakt, je pakt de zak op en je voelt als het al en je, je ziet al bij, bij waar je staat ongeveer in een straat. Zoals dit geval staan we voor een restaurant, dat daar zware zakken in liggen. Zo dus stel je als het ware al je knieën op in? Ja, klopt ook. Dat klopt allemaal. Je knieën, je rug, je heupen, alles uh, alle steljager, steljager daarop. Anticiperen? Ja, dat klopt, ja. ja, ja. Ja, normaal zie je aan de vorm van de zak zie je al meestal hoe zwaar die weegt. Als iets zwaar is, dan staat hij aan, aan de bovenkant is meestal leeg. Dus dan zie je vaak ook dat die, uh, ja, dan is die al vrij zwaar. En met lichte dingen zie je al vaak dat er meer volume in zit. En je ziet ook graag genoeg of er glas in zit of wat dan ook. Dan zie je al, bijvoorbeeld al dat er iets uitsteekt. Nou, dan weet je al van tevoren dat je op moet, uit moet kijken. Heel goed moet opletten, want anders snij je je vingers of je, je benen. Dat kan allemaal gebeuren. En wat je ook vaak ziet is dat mensen gebruiken witte zakken of heel goedkope zakken. Toeval zien we hier van die lichtblauwe zakken zien we in die container zitten. Nou, als je die gewoon oppakt, dan zit er te veel, uh, veel papieren zo in. En nou, dan scheurt het al zo weg. Pak je ook anders vast en je, pak je ook anders vast in die blauwe zak. Je pakt ook anders vast, want je pakt met je hele hand, pak je in bijt. Gewoon omdat je meer grip hebt, dat hij niet weg kan scheuren. Dus niet, met, niet, bij, niet bij, uh, bij de kop, zeg maar, maar bij, bij de hele zak zelf. Ja, precies. gewoon bij de hele zak zelf pak je in bijt. Want anders uh, scheurt hij gewoon helemaal weg. Kijk, dat is, een paar mooie, dat is een mooie zak daar bijvoorbeeld. Zo mooi rond. Ja, klopt. Denkt denk u ook af en toe van een mooie zak? Nee, dat, dat denk ik niet, nee. Maar denk ik wel eens als ik een zak dicht maak, denk ik van, nou, je hebt toch een mooie zak? Nee, ik heb zoiets van, uh, ik pak hem op, ik gooi hem erin en uh, dat is het eigenlijk. Geen schoonheid, niks erom. Nee, nee, ik vind er niks aan, nee. Oh, al die boeken, het gaat er gewoon in allemaal. Psycho, psycho Diet. planar. planer. Huppakee, honderd boeken erin. Weg zijn ze. Nou, dat is geen vuilniszak natuurlijk. Dat is het mooie vuilniszakken. je weet niet wat erin zit, dus je hebt nooit, je hebt nooit, denk nooit van zonde. Ja, je kent ook aan het geluid van de zakken, je horen wat erin zit. Ah, glas. Ja, precies, ja. Zo, er ging wat fout. Ik kom maar een zak naast. Dat gebeurt ja, ook wel eens. Dat gebeurt ook wel eens. En dan moeten we achter de auto moeten we dan, uh, de rest uh, weer opruimen. Oh, hebben we even tijd om te praten? Oh nee, toch niet, want we uh, zijn bezig. Zo is dat, Joost. Ja, Joost Veldman van doejedroombaan.nl, dat is de website. Veldman's zou dus zomaar iemands droombaan kunnen zijn. Ja, ja, klopt. Alles zou eigenlijk iemands droombaan kunnen zijn, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk als jij uh, iets doet waar je goed in bent... en wat je leuk vindt, uh, die combinatie... dat het heel goed je droombaan zou kunnen zijn dan. En kan het ook je droombaan zijn... terwijl je er helemaal niet zo goed uh, in bent? Mm, ja, dat ik zou kunnen. Ik denk aan het bestuur van dit instituut bijvoorbeeld. Uh, ja, nee, ik ken het bestuur van dit <lacht> instituut niet. <lacht> maar dat zou kunnen, ja. Uh, het kan ook zijn dat, uh, dat mensen uh, hun dromen hebben... omdat ze andere mensen daarmee blij mee kunnen maken. Dan hoeven ze niet per se meteen ergens goed... In te zijn. Wat is, de, wat is de achtergrond van dit uh, project? 37 ja. beroepen al gehad, ja. doorgaan tot 175 beroepen. Wat, wat was de aanleiding en wat is het doel? Ja, De aanleiding was uh, een idee wat twee jaar geleden is ontstaan, waarbij ik uh, het idee had geopperd, uh, Zou het niet fantastisch zijn om eens een keer een dagje met de marktkoopman mee te gaan. En dat idee heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. En uh, tot een half jaar geleden uh, dacht ik van ja, is het niet mooi om daar een mooi project van te maken? En ook mensen te volgen die nou echt hun droom aan doen. En dan niet alleen die marktkoopman Man, maar ook die meubelmaker en, uh, en die radio DJ bijvoorbeeld. Maar waarom? Wat, wat wilde je ermee bereiken? Nou, Ik wil uh, voornamelijk mensen inspireren om hun droom aan te doen. Ik las een uh, onderzoek, wat in 2008 is gedaan... waarbij blijkt dat ruim 80% van de mensen eigenlijk niet hun droom aan doet. En dat is eigenlijk tragisch, want het grootste deel ja. van je leven... breng je werkend door als het niet slapend is. Nou ja, in ieder geval een flink deel. Ja, inderdaad. En je identiteit wordt vaak ook een beetje bepaald door je werk. Dus als mensen even niet weten, vragen ze wat je doet. Nou ja, inderdaad, als je, als je vraagt wie ben jij... het eerste wat mensen zeggen is vaak uh, wat, wat voor beroep ze doen. En dan, uh, jij gaat dus al die beroepen af... en dan uiteindelijk hoop je via de website mensen te inspireren... om eens verder te kijken of uh, wat hoop je dat het uh, teweeg brengt? Nou ja, dat mensen inderdaad uh, in eerste instantie gewoon zo'n klik krijgen van... oh ja, doe ik eigenlijk wel wat ik, wat ik wil doen? Doe ik eigenlijk wel mijn droombaan? Dus je bent eigenlijk verwarring aan het zaaien? Positieve verwarring weliswaar, maar ja, toch? misschien wel, ja. Dat mensen denken, ja, misschien zit ik helemaal niet op mijn plek hier. Ja. Maar ja waar waar toch... merk je dat aan, dat je niet op je plek zit? Uh, nou ja, in, in de uiterste gevallen denk ik dat je uh, daar wel nou verschijnselen van, van burn-out van kan krijgen. Maar, wat, wat zijn die verschijnselen? Dat je met... uh, volgens mij zijn dat verschijnselen als hoofdpijn, uh, lusteloosheid, uh, niet meer je bed uit willen komen. Uh, loot in je schoenen als je op weg bent. Loot in je schoenen naar je werk, ja. Ja. Deze die had het net over een pluk. Dat lijkt me ook zo leuk aan al die verschillende beroepen. Dat ze allemaal hun eigen taal hebben, hun eigen cultuur, hun eigen rituelen. Ja. ja Noemen ze noem een, noem een heel gek voorbeeld van, van vakjargon dat je bent tegengekomen. Uh, Oeh, dat is een goeie zeg. Uh, uh, ja, bij de schoenmaker, die had het over een... Uh, uh, nou ja, een hak zetten zou te makkelijk zijn hè, bij deze. Denk er even over na. Dan, ik denk er dan even gaan wij intussen naar een beroep dat zomaar een droombaan kan zijn. Dat in ieder geval klinkt als een droombaan. Omdat ik er nog nooit van gehoord had. Maar het bestaat waarachtig een dirigeerstokkenmaker. Ik ben Frans Asselman en ik maak dirigeerstokken. Ik ben Anthony Zielhorst. Ik dirigeer. Op het Conservatorium hier in Den Haag geef ik les aan dirigenten dirigent. En ik coördineer waar het kan voor de directieopleidingen. En ik ben Frank Sielhorst en ik uh, studeer orkestdirectie hier aan het conservatorium. Ik speel daarnaast ook altfiel. Ik ben uh, 30 jaar lang paukenist geweest. En de meeste ma pau paukenisten maken hun eigen stokken. En toen had ik collega's die zeiden van, kan je misschien ook regeerstokken maken? Die werden altijd gemaakt door Henk Ummels van het Concertgebouworkest. Die was ermee gestopt. En toen vroegen ze mij of ik dat misschien kon. En daar ben ik aan begonnen... En kort daarna ben ik bij Henk Ummels thuis geweest. En die heeft me min of meer onderwezen hoe hij het allemaal deed en doet. En mijn spullen meegegeven. En zo ben ik er toegekomen. Um, op het moment heb ik er twee. Er zijn er een aantal gesneuveld in de, in de loop van de tijd. Maar ik, ik gebruik nu twee waarvan er één mijn, mijn vaste stokjes en één heb ik een reserve. Waarom die? Waarom die één, Um, omdat hij een goede balans heeft. De, de, die ligt lekker in mijn hand. Daar kan ik het meest mee laten zien. Ja, ja ik weet toevallig van Jun, Die heeft, ik geloof wel, honderd allerlei soorten verschillende stokken. En dan heeft hij weer een periode dat hij met zo'n stok en dan met die stok. En ook als ik eh, zeg maar veel dezelfde stokken maak voor een dirigent... hebben ze van diezelfde partij toch weer dat ze zeggen van... ja, deze is toch weer iets anders dan al die anderen. Dus een heel klein verschil dat wat zij dan alleen voelen. Welke eisen moet de perfecte dirigeerstok voldoen? Ja, dat weet dus alleen de dirigent zelf. Maar wat ik ervan maak, is het moet in ieder geval mooi zijn. En in balans. Dus uh, kan je het laten zien als je een stok neemt. Kijk, dit is, een, dit is nog een originele haringstok. Deze. Ja, en dan zie je, als je die loslaat, valt die uit de hand. En toen heb ik een, uh, een gewichtje erin gemaakt, Dezelfde stok. Kijk, en die blijft liggen. Uh, de, de, hij zegt het. Uiteindelijk, kijk, een stokje is natuurlijk een verlengstok van je arm. Of een verlengstok van je, van je wijsvinger, zou je zelfs kunnen zeggen. Maar de, hij moet goed in je hand liggen. Die rubber, de, nee, de kurk, sorry, gewoon mijn rubber. Die kurkenknop die er onderaan zit, die moet dus goed in je hand liggen. Niet te zwaar, niet te licht ook, want dan voel je hem dus niet goed. En vervolgens, die lengte is van belang. Uh, kijk, als je met je stokje dirigeert, dan dirigeer je eigenlijk dan komt de beweging zo'n beetje uit je elleboog. Terwijl met stokje kun je hele kleine bewegingen maken vanuit je pols. En daar kun je dus heel puntig laten zien van waar, waar we zijn. En dat, kun je, dat kunnen dus mensen die helemaal achter, achter in het zitten, dus die paukaneersen of die controbassen die dan het verste weg zitten, kunnen dat dan toch nog heel goed zien zodat ze weten waar ze moeten zijn. Eén stok. Als ik één stok moet maken, ben ik twee dagen bezig. Dat dus zullen niet goedkoop zijn dan. Nou, ja. Allebei eens naar zijn geld? He. Er komt ook weer bij dat bijna alle dirigenten waar ik stokken voor maak, ze willen allemaal net iets anders, dus ik moet het elke keer weer opnieuw uitvinden. Daar gaat ook een, hele een heleboel tijd in. Hou je dat ook bij ergens in de administratie? Ja, wil? Ja, ja. ja. Want als ze dan, uh, dan bellen, ze wel eens van ja, een stok kapot en dan, uh, dan moet ik een nieuwe maken en dan kan ik gelukkig gelijk terugzien wat voor stok ze hebben. En ik hou altijd omdat ik altijd meerdere maak, heb ik altijd een voorbeeld ook. Waarom niet in beide handen een stokje eigenlijk? Ah, ja, weet ik niet. Uh, uh, ja. Ik denk dat dat dan tegenstrijdige informatie zou kunnen geven. Omdat je dan... Kijk, sowieso met die ja, is het althans volgens mij niet de bedoeling... om met twee handen hetzelfde te doen. In mijn geval de rechterhand. Daarmee sla ik de maat. En met de linkerhand probeer ik grote lijnen aan te geven... of juist inzetten te geven. Al die andere dingen die erbij komen kijken. Uh, de, als je daar ook een stokje zou hebben... dan ja, dat gaat elkaar kruisen en dat, dat, dat wordt totaal onduidelijk. Maar, mij. je kunt ook zeggen... Het heeft natuurlijk ook weer te maken met traditie. Want waar komt dat ding nou vandaan? Waaruit heeft dat stokje zich nou ontwikkeld? Kijk, heel vroeger had je dirigenten bij de eerste orkesten... die gewoon een grote staf hadden en daarmee op de grond sloegen. Het bekende verhaal van die ene man die op zijn tenen, tenen stampte... en vervolgens tegen kreeg en hij niet is overleden. Dus je kunt, je kunt er ook nog aan doodgaan. Dus Jean-Baptiste Lully. Maar uiteindelijk is dus kun je zeggen, de ontwikkeling van het stokje... komt uit de strijkstok, dus... Dus de concertmeester zit te spelen met, en speelt dus met zijn viool links en de strijkstok rechts. En op een gegeven moment wordt het te ingewikkeld, dus dan staat hij op en dan gaat hij met die stok, gaat hij aangeven van waar we zijn. En daaruit, en het, uiteindelijk op een gegeven moment zijn die twee functies uit elkaar gegaan en nou, dan heb je ook die strijkstok niet meer nodig. Oké, dan maak ik eerst dit. Het ruw, het ruw hout. Ja, dan maak het een beetje de vorm van de hand van. Ja, ja. dan lijm ik het op die stok. Dan komt het uh, zo in de draaibank. En dan heb ik een mal gemaakt. Die gaat dan hierop. zet je dan... op die draaibank? Ja, ja. En deze stok gaat erop. Dan kan ik al een ruwvorm die, die, die, uh, die konies uh, geven. Ik werk dit bij. Dat het mooi mm -hmm. glad wordt. En dan heb ik hier een schuurband staan. En daar schuur ik dan helemaal met de hand, net zo lang tot ik de goede vorm heb. Dan gaat hij weer in de draaibank, zo. Dan schuur ik dit met de hand af. Dat hij een beetje loopt. Ja, dat het helemaal glad wordt. Dan boor ik daar een gat in. Ja. Dan komt daar lood in. Dat zijn zulke looie schijfjes die ik hier vandaan haal. En dan werk ik het af met een stukje er behouden In ieder geval maar, maar liefst een contrasterende houtsoort, dat het handgreepje is. En dan helemaal schuren en schaven tot het echt gepolijst en maar glad is. Ja, het is zuurlijk kwetsbaar materiaal. Dus, en het heeft me ook geleerd, want in het begin deelde ik natuurlijk snel en veel. Ja, die, dat, dat materiaal zegt van doe nou maar rustig aan, anders doen we niet meer mee. En dan breken ze. Er zijn ook dirigenten die je nooit met een stok ziet. Zie jij Kerkjef wel met de stok? Ja. Je, eens bij de stok? Um, hij heeft er wel een, geloof ik met een heel kleintje. Die wapperende vingers op die ja. altijd. Ja. Dat is ja. Totaal iets anders. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, Herrenwegen precies hetzelfde verhaal. Ja. Ja. Zie je ja. ook nooit met een stok. Maar ik heb hiding nog nooit zonder stok gezien. Die ja. gebruikt hem altijd. Maar wat dacht je van Jervy? Ook? Ja, toch? Ja, Heb ja. je linkshandig hem ook links in de hand? Ja, meestal is het rechts, maar Micha Hamel bijvoorbeeld, die dirigeert links, die heeft zijn stokje links. En zo zijn er nog wel een paar, maar het is te doen gebruikelijk dat je de informatie van boven zijn om de zaak onder elkaar te houden... dat die met rechts geheffen wordt. Alles wat te maken heeft met expressie en allerlei andere dingen... zoals Frank al zei, dat doe je met links. Ja, er zijn ook dirigenten die hier staan voor orkesten... waar leden in zitten met de duurste instrumenten. En dirigent heeft niks. Dus die, ja, die komt dan met een mooie, goede stok... Ja. En ook iets van uh, dat, je, dat je hebt om, uh, om macht uit te stralen. Dat het een soort staf is, een soort koningsstaf. Of een soort, dat je de dus, dus nooit mee zou kunnen uitdelen. Nou, ja, ik weet niet. Je kunt het je voorstellen. Het heeft wel te maken natuurlijk met wat moet een dirigent moet uitstralen. Hè? Dus ik weet niet of die stok daar nou veel toe bijdraagt. Kijk, dat leren ze bijvoorbeeld wel. Van wat voor houding moet je nou hebben voor een orkest? Snap je, als je daar als een zoutstrak staat, dan heb je geen gezag. Terwijl op het moment dat je weet wat je wilt omdat je goed stevig staat en dus ook je bewust bent van die plek en dat ook uitstraalt, dan gaat het allemaal veel makkelijk. En dat stokje komt er dan vervolgens volgens mij bij. Maar goed, ik, ik interpreteer maar. Ik weet niet ja. hoe... Dus... Nee, inderdaad. Het belangrijkste is inderdaad de houding en je uitschaling naar het orkest toe. En dat, dat stokje is puur voor, voor... Althans, voor mij is het puur voor duidelijkheid. Ik, ik heb het niet als een soort van machtsmiddel om, om klappen mee uit te delen. Dat, dat, dat, dat is... Nee. Het heeft ook iets van een toverstokje. Ja. Bim en het, het, Ja, de won. Nimbus 2000 en zo, hè. Dat... Uh, ja, ja, een fottenstokje. Ja. ja. Ja, ik zeg altijd van, ze staan alle toon- en maatsoorten. Ja. Het, uh... Nou kan je ook best gewond raken, zo'n dus stok. Ja, ja net, die, moet, die was overleden. Het is ook vaak als je, als je dus... Als je... Ja. Ik bedoel, voor degene die als je daaromheen zit... Snap je? Ik bedoel, als, als iemand zich net niet meer goed kan beheersen, zo de, de, Nou ja, een, een bekend voorbeeld. Het Spanjaard die gaf hier met het, met het Concertoomorchest. jaren geleden een concert. En uh, die had zijn stokje niet goed vast. Dus die, die ontzettend bezig. Op een gegeven moment vliegt dat stokje gewoon de zaal in. Gewoon achter hem zo het publiek in. Kortom, het is goed afgelopen. Maar dit, met is. Het een punt aan, uh, he? Ja, die kan gewoon ja. toink. Die kan, die, kan nee, gewoon ergens doorheen hoor. Het, het is een wapen. Het gebeurt wel eens dat als een dirigent dus niet oppast dat hij in zijn eigen rechteroor steekt, of, of, of door, als hij de beweging met zijn rechterhand naar binnen maakt, dat hij door zijn linkerhand heen, heen steekt. Dat, dat is... Ja, dat is met Bernard Heiting gebeurd. Die in die, een wilde bui dat hij iets aangaf, dat hij zo met een de stok door zijn hand ging. Het was zijn hand? Ja, en toen, eh, toen hebben ze geloof ik naar het ziekenhuis gebracht met, met het stokje en al. En sinds die tijd, want dat was Henk Ummels, die heeft dus dat stukje afgetopt. Dus een beetje recht nu. Vroeger was het echt zo'n satéprikker. Zijn er nog geheimen in een stok die je uh, bijvoorbeeld nu niet zou kunnen zeggen... omdat er andere stokken maken dat ze kunnen overmaken? Precies. Ja, ja die, zijn, die zijn er wel, ja, zijn er wel ja. Ja, ja. En dat is net als een goocheltruc. Als je het vanuit de zaal ziet, denk je, hoe doet hij het? En als je het weet, dan denk je, is dat het? Dus dat, uh, dat hou ik voor. De dirigeerstokkenmaker, zo is ja. Dat is dus ook weer een, een droombaan. Uh, ja. Echt een ambacht, hè? Dat, dat schijnt ook belangrijk zijn. Ik vroeg uh, naar een, een heel gek voorbeeld van jargon dat je bent tegengekomen. Ja. Ja, nou, bij een, een falconier waar ik was, um, uh, die gebruiken het jargon een loord draaien. En dat is dus letterlijk zeg maar, het aas uh, met een slingerbeweging... zeg maar zo uh, aanbieden aan de roofvogel. Uh, dat je een loord draait uh, en hem dan wegtrekt zodat die roofval gewoon omtrekkende beweging moet maken. Mooi beroep, valkenier. Ja. Absoluut. Het zijn wel allemaal de beroepen die jij volgt... Uh, een beetje ambachtelijke, concrete uh, beroepen. Terwijl heel veel banen zijn natuurlijk al lang niet meer concreet. Ik bedoel heel veel managers of... Uh, uh, nee. uh, niks te nadelen van managers, hoewel. Nee, maar uiteindelijk... heel veel banen nee, zijn nee, niet ik, meer zo ik concreet. ik denk dat dat komt inderdaad. Omdat je sinds de jaren 80-90 ziet dat we... nou ja, dat denk ik toch wel 80-90% van onze economie... bestaat gewoon uit een diensteconomie. Ja. Waar mensen achter hun, achter hun bureau zitten. Van waar die keuze om toch voor, voor meer het ambacht te gaan... voor de concrete beroepen? Uh, nou, ten eerste omdat het heel leuk is. Omdat je de kans bijna niet meer krijgt om die ambachten... om daar ook ja, daadwerkelijk eens een kijkje in de keuken te krijgen. En wat het tweede ook is... is dat heel veel van die, van die ambachten... die worden ook echt met uitsterven worden die bedreigd. Ja, dus, als je de, bekijkt... de machine het overneemt of, of, of aangezet. Ja, het. of door de orde opkomst bijvoorbeeld van, van de supermarkt. Waardoor de, de, de, de slager op de hoek, als je kijkt alleen al in Amsterdam... de afgelopen twintig jaar zijn er van duizend slagers zijn er nog maar tweehonderd over. Uh, maar ook uh, de ambachtelijke stenen maken, het, het Delsblauwe werk... dat wordt allemaal uitbesteed nu tegenwoordig naar China. Welke baan zou je echt absoluut niet willen, die, die waar je bent meegelopen... waarvan dacht je van, god, ik ben blij dat het niet mijn baan is... Uh, nou, ik was met een boekbinder mee. Um, en gelukkig deed zij haar passie. Maar ja, ik zou er niet aan moeten denken om de hele dag. Uh, omdat ik gewoon dat geduld niet heb om, uh, om, om zo'n boekkaf zeg maar, te maken. Oh, uh, niet, niet vanwege dat je, dat je toch een beetje lijm staat te snuiven? Oh, dat viel wel mee. Dat viel oh, dat wel viel mee. mee. Ja. Maar, maar ja. meer het geduld. Ja, dat is meer het geduld dan. Je ja. Ja, jij, jij noemde het, het uitsterven van het ambacht. Er zijn juist ook mensen die heel erg blij zijn met hun werk. Juist omdat de machine het geleidelijk aan overneemt. Bij ons op het dorp. We bevinden ons in de koeienstal van Albert Laponder en zijn vader Cor. Ja, ik ben uh, Albert Laponder en dat is uh, mijn vader, mijn oh, hele Ze staan naast me in hun blauwe overalls. En uh, ja, wij hebben sinds uh, twee jaar <lacht> melken met een melkrobot. Grote glimlach op het gezicht van de jonge Laponder. Een vader staat te popelen om ook wat te zeggen. Ja, in 1996 heb ik het eerst gezien zien draaien. Dan. En uh, toen maak ik er al weg van Voor vader Cor was het in 1996 al duidelijk. Er moest en zou een melkrobot komen. En zo brachten vader en zoon Laponder twee jaar geleden... eindelijk de nieuwe tijd naar ons eeuwenoude rivierdorp. Ja, het is een, eigenlijk gewoon een, een box met, uh, met elektronica... En hebben alles wat uh, elektronisch aangestuurd uh, Wat gebeurt er nou? Oeh. Nu, nu uh, verlaat hij de robot en nu spuit die de melkbekers even schoon. Maar dan lopen ze hierin en dan, ja. dan gaat die robot, want die zwengt tijd een soort zilveren arm. Ja, die robotarm die, uh, die zwengt. Die kan heen en weer en die zoekt met behulp van een laser die zoekt hij de spijna en zo bepaalt hij wat de melk beter moet om worden. Ook de reinigingsbeker. is beter. Die koeien die, die staan eigenlijk in de rij. Om ja, ja, Die koeien die komen gewoon los en die komen gewoon. Uh, ja, zoals je ziet ze lopen gewoon los in de stal en ze komen gewoon uh, uit hun eigen naar de robot toe en uh, en dat gaat uh, ja gemiddeld komen ze ja, 2,5 tot ja, 2,6 7 keer per dag komen ze in de robot. En hebben die goede nummers of hebben ze nog namen? Uh, ze hebben ook namen, maar we werken met nummers. Hoe heet Koe 69 dan? Uh, dat weet ik niet. <laughs> als ik in de computer kijk, dan weet ik het. Sommige ja, die ken je wel met naam, maar de meeste werken oh, gewoon echt. allemaal op nummers. Ja. De naam... Die namen zijn Andrea 40, 45. Oké, okay, dus als Andrea een dochter krijgt, dan heet hij ook weer Andrea? Ja, en met een cijferdrager. Uh, de ja, komelingen van die koeien, die worden allemaal deurgetest, hè? Ja, Andere, ja, ja Mieke en zo, moeten hebben er tussen zitten. Ja, maar even op de... ja, kijk, maar die worden allemaal deurgetest. Ik nou, kom, kom, tijdens de deur, kunnen we zeggen. Namen worden cijfers. De koeien worden 2,7 keer per dag gemolken, en op het computerscherm kan je zien hoe het de individuele koe vergaat. Ik Ben er zo ingerold en uh, een dag in het begin, dat uh, ja, dat valt niet mee, maar uh, dat leert nog weer sneller dan je denkt. Dan Zo in de gaten als er wat is, dan zie je het gewoon aan de cijfers die je op het beeldscherm ziet. Dan kun je het zo uitlezen. En dit is nummer 69 en die zit nu aan 18 en nu zit hij aan 19.1. 19.2. En zo loopt het constant op. Albert haalde op de lagere landbouwschool nog zijn handmelkdiploma. En nu zit hij aan de computer. Uh, ja, ik heb hier waar we nu wonen, hier, twee bomen. Aan die kant heb ik... Uh, wat van mijn opa, daar heb ik nog met de hand uh, leren melken. Uh, onder de boom had uh, ik de koe vast Aan de andere kant zat me vader te melken aan de Weidewagen. En, en nu staan we er uh, bijna tussen die twee bomen. En we zijn, we zijn nog aan het melken met een robot. De melkrobot komen we gaan melken. De productie is ontzettend gestegen. De melkproductie is een stuk hoger. Omdat je uh, meer dan 2,5 keer per dag melkt. Dus dan stijgt de productie ook een heen. Ze komen niet meer buiten? Nee, nee, nee ze komen niet buiten, dat is gewoon wow. eh, gewoon arbeidstechnisch. En, eh, en voor de koeien ook, hè, want eh, ze hebben het daar zo goed binnen. Ze hebben het beter naar buiten. Ja, het is een nieuwe schuur, er zitten koematrassen koe in. Hebben, ja, je ziet, de zijkanten zijn open. En, ja, kooft, nou, het koud wordt, ze dicht. Het koud wordt, dan zet je ze dicht. En, eh, als het echt warm weer is, dan komen ze liever naar binnen als naar buiten. Nee, maar. En als het regent, dan zijn ze ook liever binnen als buiten. Het werken gewoon met een robot is het gewoon makkelijker om ze gewoon continu binnen te houden. Als het moet, kunnen ze naar buiten, maar het beval eigenlijk beter. binnen. Komt u binnen? Hij kijkt nog even naar ons. Kijk en kijk niet. Zonder stress stapt hij verder. Nummer ook, 60. Even zoeken. Hij heeft hem maar weer. Legt zich al gaat de arm op. Ik stap die andere. Hij gaat naar de pijn. Hij zuigt en een pakje. Stel niks voor. het is <laughs> ja, zeker mooi ja. Dat we allemaal nog mee kunnen maken, vind je. De melkrobot. Joost Veldman, uh, doe je droombaan.nl, mooi, mooi project. Maar wat is je eigen droombaan? <laughs> uh, ik denk hulpverlener. Hulpverlener in wat? Uh, nou, voornamelijk in een ontwikkelingsland. Ik heb dat een jaar mogen doen, in 2005 in Oeganda. En dat was echt een fantastisch jaar. Waarom? Uh, nou, gewoon omdat. Het moment dat ik daar kwam en het moment dat ik daar wegging... zie je gewoon de ontwikkeling van, van die mensen daar. Ik vind het heel mooi als je een bijdrage kan leveren zeg maar, aan de ontwikkeling van mensen. En dat zit ook achter dit project. Want het heeft uh, naast mensen willen helpen om van baan te veranderen... of mensen aan te moedigen om hun baan uh, misschien wel op te zeggen... Uh, heeft ook de, de verborgen agenda om uh, dat project te steunen. Klopt. Dat is een project in, uh, in noord oeganda waar jongeren de kans krijgen om middels een vakopleiding uh, hun droombaan te doen. Ja. En ik vraag de mensen met wie ik meeloop vraag ik om een bijdrage voor dat project. Dus hè, mensen die hier een droom aan hebben, leveren een bijdrage voor mensen daar. Ik uh, begrijp dat dat voldoening geeft. Wat ook voldoening geeft is als je natuurlijk gewoon een hele dikke mooie auto overhoudt... aan je baan of heel veel status. En, en dat is eigenlijk ook gek. Dat dat nauwelijks aan bod komt in uh, al die verhalen... waarin mensen gepassioneerd over hun werk vertellen. Ja, het komt ook bijna niet terug. Ik, uh, ik heb een vraaglijst die ik ook met mensen doornem. En de hoogte van het salaris is, wordt bijna altijd als niet belangrijk wordt, wordt geschetst. Voor het, eh, voor het feit of een baan nou een droombaan is voor die mensen. Dus het, het gaat om gewoon het ambacht, het goed zijn in je werk. Dat geeft voldoening, ja. leuke collega's, een leuke sfeer op het werk. Maar geld, status is uiteindelijk voor arbeidsvreugd misschien helemaal niet zo belangrijk. Nee, nee. Dat is toch ook raar, hè? Ja, weet ik niet. Ja, voor, voor mij is het niet raar, omdat ik, omdat ik zelf ook zo in elkaar zit. Uh, maar uiteindelijk is denk ik, ja, het feit dat je maar meer en meer wil hebben in geld of in status... Ja, dat is uiteindelijk ook niet bevredigend. En wat maakt een baan ultiem onbevredigend? Laten we daar eens over hebben. Dat is een goede vraag. Uh... Een vervelende baas lijkt me. Ja, ik denk dat dat dat, dat wel een, een dat is toch wel echt kan zijn, een ja. reden om om eens gewoon verder te gaan kijken, ja. denk ik in in, in veel ja. gevallen. Je hebt ook gepraat met een radiopresentator en en niet tenminste Lucella Carasso maar liefst. Ja, daar heb ik ook een dagje mee gelopen. En ja. wat, wat wat wat was haar voornaamste advies aan haar collega radiopresentatoren? Nou, ja, kijk, wat zij heel belangrijk vond in haar werk en waarom het haar droom droomwaan is, dat ze zeg maar een bijdrage levert aan de democratie van dit land. Zo, hé. Hey. Ja. Dat is meteen uh, plechtig. Dat... Nou, uh, bij, bij Instituut Issela oh, ja. draagt de democratie <laughs> in dit land ook een warm hart toe, hoor. Nou, kijk aan. maar en, Neem en, wat en mee van die boodschap, zeg Radio is <laughs> natuurlijk ook zo zo uh, prachtig. Ja. Oh, jee, het bestuur het nee, krijg ik Hier dat hier. Kok van het bestuur. Ik zit me al een tijdje op te winden. Wij zijn duidelijk in functioneringsgesprekken overeengekomen... dat je die cynische toon zou laten varen. Ach, welke een cynische toon. Dat je beter je best zou gaan doen. Nou. Je zou je voorbeeld kunnen nemen aan de Veldersman. Aan die boeren met hun metalen melkmonsters. Ja, aan je ijverige gast. Nou. Niemand die de kantjes eraf loopt. Nou, ik toch ook niet? Zeg die uitdrukking je wat? Wie kantjes? Af. Nee, ik niet hoor. Ik wil hem nog even opfrissen. Oh jee. Start maar in, jongens. Pst. Eén minuut. Op de lage school, dan zei de leraar al, die is lui. Terwijl ik was gemakzuchtig, dat is een heel belangrijk verschil. Het is een eigenschap die ik inmiddels wel tot een soort levensfilosofie heb gemaakt. Ik bedoel, werken is geen streven op zich. Werken is de weg naartoe. en als je dat met zo min mogelijk middelen tot dat doel kunt komen, dan ben je juist heel erg goed bezig. Dus ik probeer altijd om een beetje de kantjes ervan af te lopen en dat gaat me ook steeds beter af. Ik heb collega's die zich helemaal uit de naad werken, die er als eerste zijn en als laatste weg gaan. En ik kom eigenlijk altijd als laatste binnen en ik ga altijd als eerste weg. Om, omdat ik ook daarmee voor mezelf een beetje de druk maak... dat als ik zo min mogelijk tijd op mijn werk besteed... dan moet ik het ook wel goed doen, omdat ik minder tijd heb. Columbus die ging naar Amerika, niet om naar Amerika te gaan... omdat hij gewoon dacht, ik wil een kortere route. Uiteindelijk is dat ook een teken van gemakzucht. Deze week maakte iemand mij op dit fragment attent. En hij was not amused. Ja, ja. Dat begrijpt. Het was maar één minuut, wat kan je nuanceren? Alle luisteraars van Instituut Itzerda... Mijn excuses aan voor eventuele gemakzuchtige interviews in het verleden. En spreek de nadrukkelijke wens uit dat het vanaf heden beter gaat. Alvast dank, Van Wiele. Nou ja, dit, dit bedoel ik dus. Dit is, hier moet ik dus mee werken. Met dit besturen. Dit, dit. Ja, en ik, ik denk geleidelijk aan dat gewoon elke minuut die ik binnen de vochtige muren van het instituut doorbreng gewoon, uh, gewoon te lang is. Ja. Ik denk gewoon dat ik, weet je... Ik moet mijn conclusie gewoon maar eens geleidelijk trekken. En gewoon na, na al die jaren naar een betere toekomst. En ik denk nou, trouwens dat elke toekomst beter is... dan dat geneuzel in dat, in dat instituut met die vroege vergaderingen altijd. En die, en die meneer Kok die naar drank ruikt. Dus de kapitein had ook van, uh, van, van daar. Nou weet je, meneer Kok, blijf lekker pielen. Dit was Van der Wielen. <lacht> en uh, daar gaat meneer Van der Wielen. Hij is er klaar mee. Volgens mij is hij op zoek naar zijn droom aan. Uh, excuses, beste luisteraars, hier de technicus van dienst. Um, we doen heel erg ons best om dit zo snel mogelijk op te lossen. Um, meneer van der Wied is studio uitgelopen, komt... Nee, niet terug. Um, hebben we iets, jongens? Ja, met dank aan de concurrent, met dank aan de buurman bij... Afrocaro, helemaal bij elkaar gehad vanwege de bezuiniging. Jongens, start maar in. Technische lands... Thermische Lans. Thermische Lans. Met de Thermische Lans ontwoon ik jarenlang de dans. That is AGM. AGMijnes, beter bekend als AGM, kraakt begin jaren 70 kluizen met zijn Thermische Lans. Thermische Lans. We konden niet om hem heen. We lazen hem in de kranten, in de tijdschriften. We zagen hem op de televisie. Het was een, een meestercrimineel. Waarom ben je je eerste kraak van bezig? In de tijd krijg je nog 60 euro steun. Maar als je 50 gulden huur uur moet betalen, is er weinig brood op de plank. In de pers verschijnen smeuïge berichten... over de even charmante als ingenieuze meesterdief. Ager combineert technisch vakmanschap met een Robin Hood-achtige uitstraling. Ik steel alleen van de rijken, zo beweert hij. Het is natuurlijk wel wat anders als je een bank haalt... of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een hout verschil in. Dat begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk... Veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen en toch niet naar die bank gaan midden in de nacht. Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen. Nee. In de jaren 70 is geen brandkast veilig voor meester kraker A.G.M. Er was geen deur meer bestand, was de schrik van het land. Agen Meijers wordt op 21 juni 1942 geboren in Indonesië. De familie Meijers geniet aanzien. Vader is officier bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Na de Tweede Wereldoorlog vertrekt Agen met zijn opnieuw zwangere moeder naar Nederland. Daar wordt zus Fenna geboren. Het huwelijk van zijn ouders loopt op de klippen. Agen en Fenna gaan in 1948 met hun moeder bij Oma in Den Haag wonen. Moeder werkt als secretaresse bij de luchtmacht, waar ze soms zeer gevoelige informatie onder ogen krijgt. En dat, zo lijkt het, wordt haar fataal. Op een avond in 1956, Age is dan 14 jaar oud, komt ze thuis van het werk. Ze komt die avond ze tegen half zes weer thuis, gewoon voor het eten. Haar moeder staat voor het raam, ze hoort het hekje van de tuindeur. En ze is halverwege dat pad, komt er een... Zwarte auto aanrijden. En de moeder die zwaait naar nou, haar, dus zij zwaait naar de moeder. Ze kijkt om naar die auto en er uh, gaat een portier door open en iemand roept iets naar haar. En zij kijkt weer naar de moeder en zegt: Ik moet nog even terug. Dus ze loopt nog even terug, stapt in die auto. Die auto rijdt met haar weg. Dat is het laatste wat ze vandaag gezien is. En de volgende morgen om een uur of zes komen schoonmakers en die vinden haar. Dood hangen over een deur met een elektriciteitskoord nek. U denkt dat uw moeder vermoord is? Ja, ja, ze zat onder de blauwe plekken en ze haar later uh, opgehangen. Wie zijn ze? Ja, Mensen van de luchtmacht. Waar ze werken. Waar ze werkten. En ik weet het eigenlijk wel zeker dat dat ook gebeurd is... Toen is mijn vader daar nog achteraan gegaan. En toen kreeg hij ook een uh, brief van we je er niet mee, want dan ga je er ook aan. Dus ja, dat is uh, voor mij zwart op wit dat dat uh, zo was. Kijk, haar moeder, dus Agus' oma, die heeft altijd tegen dit verhaal vertelt van, jouw moeder is vermoord door defensie. Jouw moeder is vermoord door hoge generaals. Jouw moeder is vermoord door hoge pieten. En niemand heeft er wat aan gedaan. Ja, die heeft natuurlijk invloed op zo'n jongen. In 1973, na het leeghalen van de kluis van Warenhuis V&D in Leeuwarden, wordt de meesterkraker opgepakt. Hij wordt veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf, die hij moet uitzitten in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Jos van den Broek was destijds adjunct-directeur van de Blokhuispoort. Als ik een gaatje zie, dan ontsnap ik. Dat heb ik ook te berde gebracht eh, tijdens een vergadering, dat hij die opmerking heeft gemaakt. En eh, ik geloof dat twee weken later dat hij inderdaad toen ontsnapt is. Het lucht hem. AGM ontsnapt. Uit zijn cel in het huis van bewaring in Leeuwarden. Ja, dan kom je daar in die cel en dan denk je, jee, wat ligt hier allemaal? Er lagen dus sleutels maar die waren nagemaakt, maar op een hele simpele wijze. De snijbrandertje lag het transistorradiotje lag er. Mijn baas gaat even aan dat radiotje morrelen en hoort ineens geluiden. En dat moest vanuit de bewaarderswacht zijn. Nou, toen was het duidelijk dat er iets afgeluisterd is. We zijn in de bewaarderswacht gaan zoeken. En ik heb een koelkast weggetrokken en daar lag dus een pakje goldflake. En toen we dat pakje goldflake openmaakten, zat daar een afluisterapparaatje in. En zo heeft hij dus de rondes van de bewaarders kunnen volgen. Politie heeft geen idee waar hij zich bevindt... maar het is zeker dat hij zich ergens in Nederland schuilhoudt. Drie weken geleden ontsnapte uit de gevangenis van Leeuwarden... de bekende brandkastkraker Agemeineszoon. Als reden noemde hij de te lange gevangenstraf die hij gekregen had. Over hoe het nu verder moet gaan... voert Harry Remmers nu een exclusief interview voor de Rode Haan. Agemeines. Ja, hallo meneer Remmers. Hoe denkt u dat de afloop zou zijn... Nou, ik wou afgelopen toch wel even een poosje wegblijven Want het gevoel... Kijk, ik begrijp wel dat ik straf heb verdiend. Eh, maar kijk, zo'n straf, eh, een straf voor een daarna. nee, dat heb ik gewoon niet verdiend. We hebben natuurlijk allemaal ook gevolgd je amoureuze escapade met een lid van, ik meen het Wassenaarse politiekorps. Nee, het, het, het... Rijswijk, Rijswijk, ja. Rijswijk. Toen was ook bekend dat hij met een agenten van de gemeentepolitie een relatie had opgebouwd... Dan moest je vreselijk om lachen, vond ik eigenlijk wel triest. Maar Helma is uit jouw leven verdwenen, hè? Ja, helemaal verdwenen. Weg, poetsie. <lacht> die dame die is uh, toch aan de lage wal geraakt uiteindelijk, omdat ze natuurlijk uit het korps uh, verstoten. Het heeft ook een trieste afloop gehad. Het moet toch gekke gewaarwording zijn als je tijdelijk met die dame verkeert en ze trekt haar uniform aan om naar de werk te gaan, hè? terwijl je door de hele politie gezocht wordt. Ja, meidje, vreemde zaak, vreemde zaak. Daar kon je wel om lachen? Ja, <lacht> natuurlijk ook. Ja, dat, dat vond hij prachtig natuurlijk. Hij zei, ik kreeg s'morgens, dat vertelde hij me dan later, hij zei, ik kreeg s morgens een ontbijtje op bed. Hij zei, dan lag ik eh, op bed, hij zei, met haar politiepet op. Dan helemaal een heel niet meer te zoeken. Zij had het idee dat ze hem op het rechte pad kon brengen. Misschien wel heel loffelijk, maar dat... Uh... Dat staat er niet in. Nee, dat zat er niet in. AGM. Tien jaar later heb ik hem nog ontmoet in het penitentie ziekenhuis in Scheveningen. Iemand achter mijn rug zegt ineens, dag meneer Van den Boek, nou, toen wist ik meteen dat hij het was. Maar hij zag er niet uit, hij liep krom van de pijn. Hij had eh, darmkanker, vertelde niet meer, nou, een paar dagen later was hij dat. Het is nu allemaal voorbij en ook de kit is weer blij. waar ambachtslieden uitblinken in vakmanschap. Zo heeft het instituut vanavond een brevet van onvermogen afgegeven. De heer van der wielen is vertrokken. En bij gebrek aan beker zal ik afkondigen. Ik dank onze gast hartelijk voor zijn komst en presentatie. Joost Veldman, je mag altijd een keer bij mij meelopen. Want van één van de grote droombanen heb ik nog niet gehoord. Ze zijn op één hand te tellen. En de mooiste is eigenlijk al te geven natuurlijk. Want dat is het voorzitterschap van het bestuur van dit instituut. Instituut Itverba. Welkom. Dames en heren, we gaan nu kijken hoe we de komende week zullen proberen dit probleem op te lossen. We gaan ons over de toekomst buigen en proberen de naam van dit besmeurde instituut te verbeteren. Wellicht tot volgende week. Fijne zomer!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 Waarom? Overal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met les pimpes comme Net als à la maison. Dus ook les baguette, les fromage en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, hoor. Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.